Goede start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De man die in een café in Sydney een onbekend aantal mensen in gijzeling haalt, heeft eisen gesteld, melden Australische media. Hij zou hebben gevraagd om een vlag van IS en een gesprek met premier Abbott. Ook zou hij twee bommen in het café hebben geplaatst en twee ergens in het centrum van Sydney. Premier Abbott noemt het schokkend dat mensen worden vastgehouden door een gewapend iemand met kennelijk politieke motieven. Inmiddels zijn zeker vijf mensen erin geslaagd weg te komen uit het café. Rijksambtenaren voeren actie voor een nieuwe CAO. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Wageningen delen vakbondsleden volders uit. Ze wijzen erop dat er ruim 100.000 Rijksambtenaren nu 1444 dagen zonder CAO zitten. De oude CAO verliep op 1 januari 2011. Sinds die tijd hebben onder meer medewerkers van de Belastingdienst, gevangenbewaarders en wegwerkers geen loonsverhoging of inflatiecorrectie meer gekregen. In Gent zijn vier gewapende mannen een flat binnengedrongen en hebben de bewoners een van een appartement gegijzeld. De politie heeft dat bevestigd tegenover Belgische media. Het complex staat in de buurt van het treinstation Gent-Dampoort. Buurtbewoners is gevraagd binnen te blijven. Straten zijn afgezet en boven de buurt cirkelt een politiehelikopter. Volgens Belgische media bereidt de politie een zogeheten interventie voor.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 In de randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Naarden 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel 5 en verderop bij Culemborg nog eens 9 kilometer en bij Vianen 4. Een ongeluk op de A4 Hoofdlied richting Vlaardingen bij knopend Ketelplein 4 kilometer. De linker reishok is dicht. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 5 kilometer en richting Den Haag bij Zoeterwouderrijndijk 8. A6 Lelystad richting Muiden voor Almere Haven 5 kilometer. A13 Rotterdam Den Haag bij knopen Ippenbbenbos. Burg 5, A15 Nijmegen-Gorken bij Thielwest 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam bij Randweg Doordrecht 3. Op de A27 Almere-Utrecht bij Hilversum 4 kilometer. A28 Amersfoort-Utrecht bij Knopendrijns weer 3 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. De N207 Bergambacht aan de Rijn is in beide richtingen dicht na een ongeluk tussen Boskoop en Bodegraven. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is weer lekker schemerig te worden hier in Salford hey, we gaan ons opmaken natuurlijk voor de opening van de ijsbaan. Het ziet er allemaal af. Zo gezellig uit bij die ijsbaan, Albert-Jan. Ik keek net even op de Facebook. En diverse mensen plaatsen al filmpjes van, uh, van het gebeuren. Want er wordt al flink geschaatst. Nou, hartstikke leuk. En uh, dat allemaal tot en met 4 januari 2015. Oh, wat ja, klinkt ja. dat nog ver weg, dat maar het is, is zo dichtbij. Goed, Rob en luisteraars, wat gaan we het laatste uur doen? Uiteraard gaan we naar de komende twee platen weer schakelen... met onze verslaggeefster Dolly Tempierik die wel of dan nog bij Lowell en Hardy... tijdens het Serious Request-gebeuren aanwezig is... waar zij nog een schilderij moet afmaken. Ja, het ziet, er... ziet er mooi uit, he, trouwens. Ziet er keurig uit, mooie keurig. foto's van binnen gekregen. En zij gaat zich daarna vervoegen op de ijsbaan... om een voorbeschouwing te geven van hetgeen daar om vijf uur allemaal staat te gebeuren. In ieder geval, de beachpop-singers weet ik dat die aanwezig zullen zijn... en kijken wat er nog meer allemaal uh, staat te gebeuren. Dus straks meer informatie van Dolly Temperik, onze verslaggever ter plaatse. En uh, we gaan natuurlijk ook nog even schakelen tussen RK Vic, uh, uh, SV Zandvoort... daar is voor ons aanwezig John Lemmens. Dat allemaal rond de klok van 20 over 4, 25 over 4. Want uh, ja, het wordt toch wel spannend, uh, want Fik heeft gescoord. Dus het is nu 1 tegen 2, nog weliswaar in het voordeel van SV Zandvoort. Maar we gaan kijken of ze dat vol kunnen houden. Gepland staat om rond de klok van half 5 het traditionele gebeuren rond het dieren van de week. En die luistert naar de naam Loekie. We hebben het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf... maar wellicht dat het om actualiteit redenen wel of niet gaat lukken. U zult het allemaal vernemen als u uw radio aan laat staan. En wellicht hebben we verder, verder nog wat sport in het kort nieuws voor u. Dus genoeg reden om ook een derde uur naar ZFM op de zaterdagmiddag te luisteren. En neem de radio mee als je gaat naar de opening van de ijsbaan... of naar uh, Laura Harding natuurlijk. Er zijn plaatsen genoeg om heen te gaan. Hier is de nieuwe Anouk.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 Maar een plaats zijn die nog draait tijdens 24 uur verniel. Jorden, Den Hartman en we are the Het is nou zo gezellig hè? als je op de webcam kijkt via de CFM app. 24 uur vernieuw in Loderradi. Is er is dadelijk ook heel veel gezelligheid op de ijsbaan in Salford. Want die ijsbaan die gaat zo dadelijk om uh, 5 uur geopend worden, Albert John. Ja, klopt. Maar ik ben benieuwd waar, uh, waar ze uithangen. Eigenlijk. Ja, daar ben ik ook bij. Moet je horen waar ze zit. Oh, ze kraken lekker. Ja, ze kraken lekker. Ze <laughs> kraken lekker. Dus dat wordt we even niet, denk ik. Nee, dat gaat hem niet worden, denk ik. Dus die zullen wel onderweg zijn uh, richting uh, ijsbaan. Uh, dat laat ons ons onverlet om. Uh, ja. Uh, hebben we nog andere goed nieuws? Oh, ik zit even te denken. Nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, je had uh, net even de televisie aan. Er wordt uh, ook weer geschaatst vandaag trouwens. Niet alleen in Sonforts. Nee, uh, dat de, de, is de wereldbeker in uh, Heerenveen, geloof ik. Wordt uh, ver, verspeeld. Of verschaatst, kan ik beter zeggen. Maar, maar ik heb natuurlijk wel erg goed nieuws. En dan heb ik het even over uh, niemand minder dan uh, de Volvo Ocean Race... Want de tweede etappe is vanmorgen geëindigd. De tweede etappe van deze zeilrace rond de wereld. Die tweede etappe ging van Kaapstad naar Abu Dhabi. En die is gewonnen door Brunel. Kijk, Juist, dat is goed nieuws. Namelijk de tweede etappe in de Volvo Ocean Race is gewonnen... door het Nederlandse jachtteam Brunel van de schippenbouwen Bekking. In een spannende slotfase in de Persische golf voor de kust van Abu Dhabi... hielden Bekking en Co. de Chinese boot Dongfeng Nipt... achter zich en wel op 16 minuten. Dan je dus... 10.000 uh, uh, kilometer. En dan heb je 16 minuten verschil tussen de eerste en de tweede. Maar goed, Nederlands succes in de Volvo Ocean Race. Oké, okay, zo meteen meer. Ja, dan gaan we eens even kijken waar Dolly is. Marius Dennis. hier is me and my broken hearts. hoorde de zin van Rickston en Me and My Broken Hearts. Ja, voor het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag RK Fiek tegen SV Zalvoort Ga we weer live over naar Sean Lemmens. Sean, is het nog een beetje spannend? Een beetje spannend. Het is hier echt heel erg spannend. We kregen daar nou weer een kans, maar het is uh, geen kans uh, geworden, althans geen doelpunt geworden. Het is uh, echt een ongelooflijke druk van uh, RK Fiek op de, de goal van uh, Arnold Jury, die echt Anders staat de keeper dan we gewend zijn van hem. Veel zekerder staat hij normaal. Maar goed, hij heeft het engeltje echt op de lat... dat het, uh, dat het steeds goed afloopt. Zandvoort is nu in de aanval. Maar het is, uh, nou, ik denk dat het spannend blijft tot de laatste minuut. Want uh, ja, Enkervink geeft zich zomaar niet over... want hij probeert toch nog op zijn een punt eruit te slepen. Maar dus de stand is nog steeds 1-2 in het voordeel van SV Zandvoort. En hoe lang hebben ze nog te spelen... Uh, een paar minuten. Het kan een minuut zijn, het kan uh, drie minuten zijn, maar langer kan het niet zijn. Het is uh, best bloedstormt, zoals je het wel eens nog noemen. Want onze medekoplopers hebben allebei staan ruim voor, dus we moeten gewoon vandaag winnen. Willen we bijblijven op die, uh, die positie? Daar wordt iemand bijna in de druk uit helemaal plat geschoten, maar hij, hij staat weer op. Want ja, de bal krijgen tikken en schoppen naar voren. Dat geeft allemaal in, want het is hier, ja, uh, altijd prijs, denken ze hier. En, maar dat is het dus niet, want S.C. Zandvoort probeert er weer uit te komen. En de ballen gaan hier over de zeilen en het gaat overal over toe. Het is eigenlijk geen opbouw meer, het is geen echt voetbal meer. Maar dat geeft niet, het is spannend en dat maakt ook heel veel goed. Oké, okay, uh, nou zullen we zo afspreken. John, we houden het op uh, 2-1 voor SP Zandvoort. Mocht, mocht er nog gescoord worden, geef ons dan nog even een seintje. Dat doen we zeker, ja. Oké, okay, bedankt voor je verslaggeving tot zover. En ik hoop ja. dat je ons niet meer belt. Nee, nee, nee, daar ga ik ook vanuit. Oké. Okay. Spankt... Hartstikke bedankt, John. Okay. Helemaal super. Ja, oké. Okay, dan... okay, dankjewel, John. En een fijn weekend. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op ZFM! ZFM. Laten alle tijden hoorde je bij CFM op zaterdag weer loskomen. Het is een schemerig zandvoort geworden. Driving home for Christmas. Dat was de plaat die weer rijden. Uiteraard Chris Ria. Nou, we gaan eens even kijken of uh, Dolly inmiddels al uh, bij de ijsbaan is aangekomen. Want zo dadelijk daar uh, om 5 uur gaat de opening plaatsvinden. Goedemiddag nogmaals. Uh, Dolly vanaf uh, ditmaal de ijsbaan. Goedemiddag. En geen Laura en Hardy meer, hè? Nee. Nee, ineens sta je hier in een hele andere wereld. Ja, een witte wereld. Een witte wonderenwereld. Send for Dancing on Ice. Zo is het. Hoe is het daar dan niet bij de ijsbaan? Wat ze daar nu... Wordt die gehoopt, je voelt, je voelt de spanning helemaal hier bij alle mensen. Er wordt nu een band opgezet. Allemaal muziekinstrumenten op het ijs. Matjes, draden. Tussen kwart voor vijf en kwart over vijf. Mogen alle sponsoren op het uh, groene deel komen. De rest uh, niet, <lacht> denk ik. <lacht> dus ik sta netjes buiten de groene zone. Oké, okay, maar... En, uh, ja... Om vijf uur dan... Ja, de laatste... Hé, wat zeg je? Om vijf uur dus de officiële opening door de burgemeester. En wat, er komt een heel programma rondomheen, hè? Ik geloof het wel, maar ik vroeg net aan een van de mensen die hier bezig is... wie gaat de opening nou verrichten? Maar dat was Rob de voorzitter. Okay. Dus ik weet niet of er veranderingen zijn gekomen... want mensen zijn op het ogenblik moeilijk aanspreekbaar. Ze rennen allemaal rond. M uh, dit moet nog en je ziet ze wijzen, en dit moet nog en dat moet nog. En oh, oh, oh, paniek! Geen paniek! <laughs> ja, ja, <hè. laughs> En dan hoor ook uh, lekkere muziek, hè. dit uh, keer uh, de zin van Pitbull en de Fireball. Ook. Ja, en die wordt verzorgd. Hier ook heerlijke muziek, die net wordt, als bij Laurel en Hardy. Die wordt verzorgd door uh, CFM, hè, de muziek oh, bij de IJsbaan. Kijk, met, met, met Oh, kijk, mijn portemonnee is teruggevonden. Ik was mijn portemonnee kwijt, jongens. Gelukkig. Oh. Oh, dat is nog een ja. opluchting. Hey, en, en mijn schilderij is leuk geworden op die motorkap. Ja, we hebben hem gezien, Dolly. Op internet ja, hier staat Hier hij. hebben we Leo. Leo gaat even officieel zijn excuus aanbieden via de radio. Komt-ie. <laughs> Oké, okay, ah, Leo. Excuus, maar ik was gisteravond zo hard bezig en zo druk. Ja, wat dat ik me helemaal zeer ja, van vergeten om even langs te komen. Hoe dromen. kan dat nou weer kan gebeuren, Leo? Kan jij je voorstellen dat Leo mij vergeet... Nee. nee. Maar ik zat er ook niet hè, Charles zat er. Dus dan is het weer een ander verhaal. Hey, Leo, vertel straks, wie gaat de opening doen? De burgemeester met de voorzitter. En Melwin, die gaan uh, toespraken doen. We krijgen een mooie presentatie. Muziek en schaatsers, demonstraties. Gewoon een leuk uurtje. Heel veel verrassingen. Heel leuk. En ik heb gehoord dat jij een show ingestudeerd hebt op de schaatsen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. nou, droom lekker verder. Hé, <lacht> hey, jammer. Hé, hey, succes, man. Nou, dat was Leo Miesenbeek even, hè. Hij gaat uh, dit jaar, geloof ik, voor het laatste hele organisatie doen. Want hij wil het, geloof ik, een beetje aan iemand ander overdragen. Nou ja, het is ook een lustrum aan Maar goed. Het is ook een lustromjaar dit, uh, dit jaar. Hè? Precies, crazy, dus... precies. Ja, Ik... vijf jaar. Ja, en dat belooft leuke dingen, hoor. Ik heb begrepen dat het beachpop ook aanwezig zijn. Heb jij daar nog nieuws over? Ik heb er een paar gezien, inderdaad. Ik vroeg me al af wat ze hier deden. Nou, wat dacht je? Zingen. Zingen. Zingen. Zingen. Ja, ja. <laughs> Goed, maar, maar de voorbereidingen voor de officiële opening zijn in volle gang. Ja, echt, echt. En uh, de, de toeloop van mensen momenteel, de toeloop van kinderen. En iedereen kijkt gespannen toe hoe alles gedaan wordt. Ik zie al dat twee mensen zijn aan het kunstrijden. Die gaan straks ongetwijfeld de show geven. Eentje met een lange kattenstaart onder de jas vandaan. Oké. Nee, dat wordt leuk. Goed. Kijk, hoor, het gaat beginnen. Hoor je het? Hij is houding mededeling. Een huishoudelijke mededeling? Oh, nee, mededeling. Nee, een huishoudelijke mededeling. De portemonnee is terug. Nee, de burgemeester is ook en nog dolly. niet in zicht. Oké, okay, Dolly, hey, vind je het goed als we te, tegen vijf uur nog even bij je terugkomen? Uiteraard. Oké, okay, dan dus, gaan Kunnen we. Kunnen jullie wel... even meeluisteren? Nou, we gaan er maar vanuit dat we tussen tien voor vijf en vijf voor vijf... jou nog even in de uitzending halen, oké? Okay? Super! Veel plezier tot en tot straks. straks. Hoi, joe. Hoi, hoi. dankjewel, Dolly. Hoi, tot ziens. Joe. Joep, dag!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 Ja, we zouden het bijna vergeten, maar nee, we hebben hem toch uh, nog gevonden, het dier van de week, Albert Jan. Ja, en nou, allereerst nog even een berichtje vooraf, want een enkele weken geleden deden we ook een oproep voor een dier van de week. En die luisterde naar de naam Angel, en die hond was anderhalf, is anderhalf jaar oud, en uh, die heeft uh, met spoed een uh, heupoperatie nodig. En het, uh, ze deden toen een op, uh, oproep voor een donatie om deze operatie uh, mogelijk te maken. We kunnen u mededelen dat de helft van het operatiebedrag inmiddels binnen is. Dus deel 2, dat is nog hard nodig om de operatie te verwezenlijken. Want deze operatie is nou niet goedkoop. Het totale bedrag bedraagt zelfs, slechts, uh, zelfs 3500 euro. En nu Angel geen baas meer heeft... zal in principe het asiel uh, de kosten uh, voor moeten betalen. En daarvoor hebben ze natuurlijk uw donatie nodig. Meer informatie over die donatie kunt u vinden op www.dierenthuiskernballand.nl Stort geld, want dan kan Angel uh, ja, een nieuwe heup krijgen. En uh, ja, ze is anderhalf jaar oud en dan heeft ze nog een heel leven voor zich. Dus schroom niet en steun de donatie voor Angel om deze operatie mogelijk te maken. Gaan we nu over naar het dier van deze week. En dan hebben we het over Loekie. En helaas is Loekie op zesjarige leeftijd door omstandigheden weer in het asiel terecht gekomen. Hij is een klein beetje een afwachtend type en kan daarom nog wel eens een kleine snap uitdelen als iemand hem te snel benadert. Kinderen in zijn nabije omgeving is dan ook niet aan te raden. Als Loeky gewend is aan zijn nieuwe situatie en aan de nieuwe mensen om zich heen... is het een heel vrolijk hondje. In het asiel moest hij ook even wennen, maar hij heeft zijn draai gevonden... en loopt graag met iedereen mee voor een wandeling. Ook heeft hij een aantal hondenvrienden waar hij mee op het veld staat. Dit gaat heel erg goed. Loeky is wel een beetje dik en moet afvallen. Hij kan loslopen, maar moet wel eerst een band hebben met zijn nieuwe eigenaar.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 want ook Loekie verdient een thuis. Oké, okay, dat wat betreft het dier van de week. Ja, en als je deze plaat opzet, moet je meteen weer denken aan uh, Ruud Jansen. Ja. Uh, Ruud, die presenteert niet alleen CFM Luns bij uh, CFM... maar natuurlijk ook het uh, programma De Vinieljaren. Nou is het mooi, hè? Aankomende woensdag. We hebben toch al, eh, vandaag al de hele dag over viniel. Klopt. Aankomende woensdag de top 40 van het afgelopen jaar. En dat vanaf 12 uur, en ze hebben een extra uur erbij gekregen... van 12 tot 5, aanstaande woensdag, live de top 40 vinyl. Van alle platen die het afgelopen jaar zijn gedraaid... is een top 40 samengesteld. Hebben de luisteraars zelf kunnen doen door te stemmen. En die worden dus aanstaande woensdag tussen 12 en 5 voor u gedraaid. En nog meer vinyl natuurlijk bij Laura Hardy. 24 vinyl, uur vinyl voor Series Request. En wil je dat uh, volgen, dan kan je onder meer kijken op de CFM-app. Download de ZFM-app en kijk dan even op de livestream. Hè. Dan kan je Nop aan het werk zien. 24 uur is hij, nou hij is nog geen 24 uur bezig... maar het gaat aardig die kant op. Want vannacht om 12 uur, dan is uh, Nop is, uh, 24 uur bezig. Achter elkaar vernieuwdrijven, wat een record hè? En allemaal voor het goede doel. Zo He, is top. het. Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot uh, damn police and the fireman, I'm too hot Hot Make a dragon, wanna retire, man I'm too hot, Say my name, you know who I am, I'm too hot Hot And my band bought that money, break it down Girls hit you, hallelujah Woo. Girls hit you, hallelujah Woo. Girls hit you, hallelujah Woo. Cause Uptown Funk don't give it to you Woo. Just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 van Mark Rosen, tezamen met Bruno Mars. Riet iedereen eerder in die programma gedraaid, maar toen konden we hem niet helemaal draaien. Dus vandaar op herhaling. Je hoorde de uptown Funk. En daarmee is het kwart voor vijf geworden. En dat betekent tijd voor het gedicht van de week. In mijn jeugd deed muziek bij mij al heel veel deugd zat uren op mijn kamer plaatjes te draaien en mee te zingen. Verschillende genres die mijn aandacht opvingen. Van mijn oma had ik nog een pick-up... en op een robbelmarkt kocht ik van mijn zakgeld wat versterkers... en kocht daar ook wat oude singles van de vrolijke mijnwerkers. Al vond ik die plaatjes van mijn oma niet al te best... werd wel even helemaal gek op die Albert West. Later werd mijn keuze wel wat anders en gevarieerd... Ik ben naarmate ik ouder werd, toch wel helemaal omgekeerd. Heel mijn kast had ik volgebouwd... en in al die jaren toch al een fijne collectie opgebouwd. Later had ik de leeftijd dat ik met vriendinnen uit mocht gaan... en kon ik in een discotheek uren op de dansvloer staan. Danste in een apart dansje op de trams met Shout... en thuis hield ik me weer rustig met die Mac, Neil en die Mouth dan met Sweet Silver Annie. Status Quo met Suzy Quattro. Zelfs James Brown die kon me goed muziek presteren. Kon van die seksmachine van hem al heel jong veel leren. Toen ik ging trouwen kreeg ik een vrouw met andere muzieksmaken. Doch kon mijn oude verzamelde collectie haar ook wel raken. Popmuziek uit de jaren 60-70 zoals George Baker's Selection... The Cats, Dave Barry... Die ik ook veel waarderen kon. Later kwamen we met verschillende genres in aanraking, maar het werd toch de Beatles die immer overwon. Het nummer If You Hold My Hands was ook helemaal mijn ding. Ja, die collectie werd weer helemaal bij ons uitgebreid. Heerlijk, eigenlijk voel ik mij weer heel jong en ik zomaar weer even terugdag aan mijn jukebox. Muziek van die goede oude tijd. Het mooie gedicht van de dag bij CFM ging over die gouden oude jukebox. En die herleeft toch weer een klein beetje, hè? Tijdens Vinyl in Zandvoort. Zo dadelijk gaan we naar de ijsbaan, want om vijf uur gaat die officieel geopend worden. En collega Dolly Tempierik is daar op de ijsbaan aanwezig. Na Earth Fire horen we meer over hoe het daar is. Was een dus heel verleerd Fire en let us Nou volgens mij is het uh, behoorlijk gezellig op dit moment op de ijsbanen hier in Salford. Zometeen om vijf uur wordt hij officieel geopend en onze verslaggever Dolly is daar te plekken. Nogmaals goedemiddag Dolly. Ja. Hey goedenavond. Hey ik hoor je heel erg uh, zachtjes qua microfoon, maar. Staat die zachtjes? Ja je microfoon. De sender komt wel goed door hoor, maar. Ik heb aan die knop gezeten, wat heb je? Ja. Nee, je microfoon is heel erg zacht. Op een, een of andere manier. Dit was die prima hoor, maar. Ik heb niet Ja, nee. Moet hij op 1, 2 of 3 staan? Pff, geen idee. <lacht> geen idee, Dolly. Oh, wat jammer nou. Ja, ik ben gewoon aangesloten. Ja, nou, we horen je wel, maar heel erg zachtjes. Doe het daar maar even mee, hè. kan ik toch gewoon schreeuwen? Ja, goed. Ja, Schreeuw maar doe lekker. Dat. Hoe is het daar? Hoe is het daar? Ah, ik krijg op een zodenjuur. Ik mag niet schreeuwen. Nee, het is hier druk. Het is gezellig. De beachpopzingers staan nu op het ijs te zingen met z'n allen. En gelukkig is het namaakijs. Anders zachten ze er misschien nog door ook. Want zo uh, goud is het niet. En uh, ja, het is mooi. Er zijn net allemaal kinderen geweest die duidelijk op schaatsles zitten. Want die gaven even de show weg. Onze collega Roel heeft het allemaal gefilmd. En die heeft ook de Beach Pop gefilmd. En dan gaat hij straks ongetwijfeld verslag maken. Een beeldverslag van de opening door de burgemeester. En dat kunnen we dan denk ik heel snel weer terugzien op de vrijdagochtend. Aanstaande vrijdag zegt hij bij CFN TV. Helemaal goed, Dolly. Duidelijke, duidelijke tekst. <laughs> Mooi. Uh, ik zou zeggen, uh, maak er een uh, gezellig feestje van. Bedankt voor je bijdrage tijdens de uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, de groetjes aan onze cameraman uh, uh, Roel. En uh, veel plezier nog. Dankjewel. Groetjes. En joe, groeten terug. Doei, doei. Hoi, hoi. Doei. Aan welke knop, knopjes ze hebben gezeten? Ja, <laughs> ik zal straks even een rol <laughs> Ja, in gaat het niet helemaal goed meer. Maar, maar goed, goed, volgende week zaterdag, vrijdag, tussen 10 en twaalf... ZFM TV, wellicht de beelden van de opening van de ijsbaan. Oké, okay, zo is het. Nou, nog een stukje van de temptations... en dan gaan we alweer naar het einde van dit programma, Albert-Jan. Time flies. Het vliegt voorbij, hè, gewoon. Zo dadelijk wordt de ijsbaan dus officieel geopend. En de beelden die kunnen we live nakijken bij CFM TV. Met de Roel van de Hof die is ook ter plekke, he, hoorde we net. Dus volgens mij is de voor hoofd daar ter plekke, trouwens. Ja, klopt. Klopt, of bij de en, vinyljaren. En de, en de andere helft zit bij de vinyljaren. Ja, ja. ja bij, de, bij de serious request. Ja, klopt. Helemaal gezellig, hier jullie zoveel temptestjes zijn hier. En Trina, like a lady. Dankjewel, Dolly voor je verslag. En Lea natuurlijk ook. En Russen. En Joe Lemmers voor het voetbal. En Joe Lemmers. We hebben het weer terug gehad. Drie uur lang bij CFM. Het was weer een schakel, schakel, schakel. Dus uh, zo is het. Nou, morgen iets rustiger bij zoveel op zondag. Maar daar zijn we er weer, hè? Ja, met genoeg uh, evenementen voor de komende week en komend weekend. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En tot morgen, dan zijn we er weer na twee uur dag. Of tot vanavond. <laughs> tot vanavond. Ik ga nog even naar de 24 je uur vanil, hoor. Kijk, ja, je hebt gelijk. Goed, tot a morgen. Oké, hoi, Doei.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 ZFM, dan stuur jullie allemaal fijne dagen en.